Hij was een eenzame man. Hij had lange haren en lange baard. Net als een oude wijze man. Met zijn bijbel in zijn tasje. En hij heeft een hondje Rocky. Ze sliepen en liepen de straten rond. Want de man was alles kwijtgeraakt. Zijn kinderen en zijn gezin wilden hem niet meer. Gilt dat in de bank maar werd geboekeerd door zijn strenge opgevoerde vrouw. en wilde van hem niet meer weten. En konden hem niet vergeven. Nu heeft hij zijn lesje geleerd. Samen met zijn hondje Rocky. Ze zijn vrij en gelukkig. En keerde soms niet meer terug. Zijn hele leven was zuur. Hij had veel van die kuren, ook voor zijn buren. Hij kon iedere keer gluren. Gelukkig heeft hij nog een Bijbel om uit te lezen. Hij kon enkele woorden niet vergeten, maar zulke mensen kun je niet vergeven. De man van de staat was een eenzame man en bepaalde zijn leven. Hij was dapper en wilde niet opgeven. Hij had een Bijbel en kon er veel uit leren voor heel zijn leven. Hij was een gelukkige man, had een vrouw en een goede gezin. Maar in zijn relatie liep het mis, hij gebruikte alcoholische dranken en was eraan verslaafd en niet beschaafd. Hij moest vertrekken van zijn vrouw, hij was niet meer nauwkeurig niet meer te vertrouwen. Nu sliep hij en had dikke pik. Sintjes vroeg hij niet, maar dan wilde dikke terug aan zijn gezin. Ze waren woedend en pist. al was het allemaal dikke shit. Gelukkig liep het hondje Rocky wel mee, want die mocht hij hebben en vonden ze niet erg. En samen zijn ze sterk. Ze gingen weg en er was veel haat en veel gezagen. De man had spijt, centjes had hij voor een ijskreep. Hij duurde geen fris alcoholische drank kopen, want die centjes had hij niet meer. en was te duur, maar zijn liefde was puur braaf en zacht. De man van de stad was een eenzame man en bepaalde zijn leven. Hij was dapper en wilde niet opgeven. Hij had een bijbel en kon er veel uit leren voor heel zijn leven. Hij was een rapper en een DJ mixer, had veel feesten met mensen en beesten. en liepen er zoveel zieke geesten Hoe hoefde de hondje Rocky en liep weg, Want hondje Rocky was trouw aan hem. Omdat deze man hem goed kent, kan hij hem moeilijk achterlaten, de plek waar zij zijn is verlaten. Gelukkig had hij een bijbel, kon iedereen naar de kerk gaan, met de praten en te bichten, en ze waren allemaal samen goed gezind. De priester heeft de man van de stad, daarvoor is hij in staat om te helpen. Hij geeft hem een onderdak en kon hij naar de parochie gaan. Hij al een tijdje, de hondje Rocky kreeg een ze pakken om te eten. Pas dan kunnen ze samen goed feesten, maar niet als beesten. Want de priester is rechtvaardig, want de man van de stad was braaf en zachtaardig. en kunnen met elkaar goed opschieten. Samen zijn ze sterk en gaan op weg naar een nieuw begin met de zin en de hoop dat goed afloopt. De Bijbel die hij had en hondje Rocky was zijn redding.